Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Oekraïnse leger heeft wat successen geboekt rond Kiev. Ze zouden meerdere steden en dorpen heroverd hebben. Daardoor heeft het land weer deels de controle over een belangrijke snelweg... wat het voor de Russen moeilijker maakt om de hoofdstad te omsingelen en hun troepen te bevoorraden. Premier Rutte was vandaag op bezoek bij de Turkse president Erdogan om te praten over de oorlog in Oekraïne. We hebben op length about over de situatie in Oekraïne... We both condemn the Russian invasion. As president Erdogan has said... this is a heavy blow to regional peace and stability. And I fully agree with that assessment. Beide landen veroordelen de oorlog in Oekraïne, zegt Rutte. Turkije probeert al een tijdje te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. Rutte bedankt Erdogan hier ook voor... De meeste inzamelacties voor slachtoffers in Oekraïne zijn voor kleding of eten. Maar in Asmeer, in Noord-Holland, pakken ze het iets anders aan. Daar verzamelen ze visnetten. Ik denk dat ze heel veel stof daar hebben, wat ze in kleine reepjes gaan knippen. En dat bevestigen ze aan die mazen. Op die manier maken ze er camouflagenetten van. En uh, die netten die, uh, ja, worden dan gebruikt om afweersgeschut. En, en, uh, ja te verbergen, dat, dat de Russen dat niet vanuit de lucht kunnen zien. En dat moet ervoor zorgen dat de bol niet gebombardeerd kan worden. Een agent uit Rotterdam is vrijgesproken voor het seksueel misbruiken van een vrouw die hij had gearresteerd. Volgens de vrouw werd ze twee jaar geleden misbruikt in haar cel. De rechter vindt het verhaal van de vrouw onsamenhangend en niet betrouwbaar. Volgens de agent zou hij alleen in de cel van de vrouw zijn geweest om haar te helpen omdat ze overstuur was. En er zijn nog duizenden kaarten over voor de Nijmeegse vierdaagse. Deze zomer wordt het loopfestijn voor het eerst sinds twee jaar weer georganiseerd. Maar met de aanmeldingen loopt het dus nog niet echt storm. Vrijdag sluit de inschrijving. Mogelijk komt er een na-inschrijving. Het weer vanavond koelt het flink af. Het kan zelfs op sommige plekken een beetje gaan vriezen. CFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar korte files, maar er is één uitschieter en dat is de N242 van Middenmeer naar Alkmaar. Tussen Herugewaard en Industrieterrein Boekelemeer ben je bijna een half uur langer onderweg. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Yes.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 Thank you.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 Miss Nation said You better come on Yeah, my kitchen Cause it's going to be raining outdoors Can't you hear that wind hot? Can't you hear that trouble, everybody throws him down, looking for his good friend, none can be found. When I'm a long so soul, better come on in my kitchen because it's going to be raining outdoors. Turning me rain. No. Yeah.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 zijn is Some of my best friends are sex players. Degenen die via de webcam meekijken, die zien uh, hier als het goed is een uh, cd-hoesje staan met in uh, dikke zwarte veldstift uh, de handtekening van Ray Brown. Uh, veel van de Ray Brown nummers die heb ik uh, gekregen uit de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 I'm <laughs>